Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Oh, oh. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Wiebes zegt in reactie op de agenda-uitspraak dat er een hele grote taak ligt. Volgens hem gaat het kabinet door met het stap voor stap nemen van maatregelen... ...om eind volgend jaar de CO2-uitstoot met 25% door te hebben verminderd. door stap, stap, stap, stap nemen van maatregelen... ...om eind volgend, volgend jaar de, CO2 -uitstoot. Uitstoot. de CO2 uitstoot van maatregelen met 25%... ...en daarmee verminderd. stap nemen van maatregelen... De milieuorganisatie is het... dus nog over de uitspraak. Volgens de milieuorganisatie hoeft het helemaal niet veel extra geld te kosten om aan de klimaatdoelen te voldoen. Vliegtuigbouwer Boeing heeft aan het begin van de middag met succes een onbemande ruimtecapsule gelanceerd, maar na een half uur ontstonden er problemen. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens NASA is de capsule stabiel, maar bevindt de Starliner zich niet in de juiste baan om de aarde. Het gaat om een testvlucht om in de toekomst mensen naar het ruimtestation ISS te brengen. De Franse telecomprovider Orange is veroordeeld... vanwege een reeks zelfmoorden onder werknemers. Het proces draaide om zaken tussen 2006 en 2009... een periode waarin de gevolgen van ingrijpende reorganisaties zichtbaar werden... Er werden 22.000 banen geschrapt. 19 werknemers beëindigden hun leven en nog eens 12 deden pogingen daartoe. Een voormalige CEO van Orange moet vier maanden de cel in en krijgt een boete van 15.000 euro. Het bedrijf moet 75.000 euro betalen vanwege de zelfmoorden. Volgens de rechter in Frankrijk heeft de leiding van Orange onaanvaardbare morele druk op zijn werknemers uitgeoefend. Tom Dumoulin gaat volgend jaar als een van de kopmannen van Jumbo Visma naar de Tour de France. Ook Primoz Roglic, de winnaar van de Ronde van Spanje en Steven Kruiswijk, de nummer drie van de Tour dit jaar, staan aan de start van de Ronde van Frankrijk. Sprinter Dylan Groenewegen gaat niet naar de Tour. De ploeg heeft besloten om hem naar de Giro in, en in Italië en de Vuelta in Spanje te sturen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en ook wat zon. Nog een enkele bui en het is ongeveer 12 graden. Morgen af en toe zon aan de kustenbui en dan wordt het een graad over 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland is er de meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels wel helemaal vrij. Je hebt daar nu alleen nog wel 20 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Het is ook al wat drukker op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en Rijnzaterwoude 5 minuten tijdverlies. En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Veldert Richting knooppunt Amstel heb je daar nu 10 minuten vertraging. De afrit bij Amsterdam Buitenveldert is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 De warmte bij elkaar. Vier, Kaarsjes aan, de kerstboom glanst. Is feest in het hele. En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 3 uur. Oh, Renate Kok naar het NOS-journaal. Minister Wieles zegt in reactie op de agenda-uitspraak dat er een hele grote taak ligt. Volgens hem gaat het kabinet het door met het voorstand nemen van a light light en volgend jaar de <C2> CO2-uitstoot met 25%. En veel meer de zijn, en daarmee is het Klimaatorganisatie van is Ook de organisatie Het een vliegtuigbouwer Boeing heeft de De van de de, de is de van de, de, van de aarde. is is de is de de de de Franse regering te reeks en 2010, de jaren 2000 en 2010, in de jaren 2000 en 2010, de en de jaren van de De normaalige CEO van Orange moet het helemaal dezelfde. Hij krijgt een boete van 15.000 euro. en 75.000 euro betalen vanwege dezelfde mooie. Op de rechter in Frankrijk heeft de leiding van Orange... onaanvaardbare, morele druk op zijn werknemers. Tom in de Ben gaat volgend jaar als een van de kopmannen van... ...van de vrouwen van de vrouwen naar de toeren van de vrouwen. Ook een stil in uitzend van de vrouwen van Spanje en Steven Kruisdijk... ...doen we even door dit jaar. Ik heb het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 Eerst checken! Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk! Vrolijk kerstfeest! In een mooie tijd aan het eind van het jaar Zoek je de warmte bij elkaar Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, dit is feest in het hele land FM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Hoho!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 Ja, u heeft denk ik uh, wel vijf keer het NOS Journaal uh, gehoord uh, op de radio. Ja, dat kon omdat het NOS Journaal even een storing heeft. Dus, maar we zijn er gelukkig weer. En ondertussen zijn uh, hier uh, aangeschoven, Hans. Ja, de, het, onze burgemeester, David Molenburg. Welkom. Dankjewel. En de bestuurder van Nieuw Unicum, Maarten de Bruyne. Maarten, dankjewel. Maarten, neem me niet <laughs> kwaad. Ja, Luister nou. Ja, dat is één A te veel, Maarten ja. de Bruyne. Goed, we gaan uh, praten over... Uh, uh, als ik het goed begrepen heb over de positie van uh, Nieuw Unicum in het de Zandvoortse Samenleving. Hoe staat Nieuw Unicum in de Zandvoortse Samenleving burgemeester? Nou, de, uh, Nieuw Unicum is een ongelofelijke, echt een ongelofelijke belangrijke instelling in Zandvoort. Um, niet in de laatste plaats omdat ook heel veel bewoners van Nieuw Unicum ja, ook graag geziene gasten zijn in Zandvoort. Um, ja. We komen elkaar eigenlijk de hele dag tegen. Eh, en los daarvan is New Inicum natuurlijk ook een, ja, echt gewoon een, uniek, een unieke instelling in Nederland. Als het gaat om bijvoorbeeld de verzorging van, van mensen met MS. En eh, ja, dan, dan kun je echt zeggen dat hier iets uniek staat. Los van het feit dat New Inicum ook een hele grote werkgever is voor Zandvoort. Dus heel veel mensen ja, uit de omgeving en dus ook met name uit de gemeente hier werk vinden. Dus de verbinding is heel sterk. Ja, en, en wat wij gemerkt hebben, of wat ik dan zelf gemerkt heb, dat de Zandvoortse samenleving heel goed geïntegreerd is in eigenlijk in Nieuw Unicum. Ik heb een neefje hierin, in, hier zitten, die is getrouwd hier, en dan merk je gewoon als hij uh, naar het de, naar de, de, de stadhuis moet, dat ze zo vreselijk goed ermee om kunnen gaan. Dat is echt, echt verschrikkelijk goed hoor. Ja, dat, dat, ik ben blij ook hè, dat te horen, want zo, zo moet het ook echt ja, zijn. Ja. Wat ik ook uniek vind, ik, Martin uh, heeft, uh, is zo vriendelijk geweest... mij al meteen heel snel rond te leiden um, en me heel veel te laten zien. En wat ik ook uniek vind is de hoeveelheid vrijwilligers uit Zandvoort... die hier bezig zijn met het begeleiden ja. van allerlei activiteiten. Ja. Of dat nou koken is, of uh, met elkaar lezen, um, handwerken... Je komt overal mensen uit Zandvoort tegen. En het, ik vraag me altijd af waar mensen uit Zandvoort alle tijd vandaan halen. Want er is zoveel vrijwilligerswerk. En ja. zeker hier ook. Ja, dat klopt inderdaad. N Martin, um, Nieuwe Unicum heeft internationale belangstelling. <laughs> Vertel. Ja, nou ja, de Formule 1 heeft, is een dingetje. Maar uh, MS is ook een hele bijzondere ziekte. Uh, komt gelukkig heel weinig voor. Uh, en wij hebben daar ook, uh, nou na nationaal, burgemeester zei het al, uh, FAAM. Maar niet alleen nationaal, internationaal. Er komen mensen uit het buitenland die kijken, goh, hoe wordt hier nou omgegaan met, uh, met mensen met, een, met, met MS. En eigenlijk wel wat breder de progressieve neurologische aandoeningen, zoals ze dat noemen. Ja, en als, als, je, als je toch eigenlijk behoorlijk ver in die ziekte bent, ja, ben je hier op de beste plek. Dus daar komen mensen op af, ja, klopt. Ja, en, en Burgemeester, u bent hier op werkbezoek geweest, heb ik begrepen. Wat was uw eerste indruk? Want dat was voor u de eerste keer zeker dat u hier kwam, of niet? Nou, het was zeker niet de eerste keer. Sterker nog, mijn broer heeft hier vroeger nog koosschappen gelopen, zoals dat heet, oh. in zijn studententijd, toen hij nog studeerde om arts te worden. Maar ik ben hier bijvoorbeeld ook bij andere activiteiten geweest. Zoals de opening van het Chanticoore Festival was hier. Ja, ja. En dan zie je dus dat het ook heel mooi is dat die integratie ook op die manier uh, tot stand komt. De nieuwjaarsreceptie die hier uh, plaatsvindt. Maar ik was erg onder de indruk van alles wat ik zag. Dus de professionaliteit van de organisatie enerzijds. Die vrijwilligers die hier dan heel veel werk verzetten. Ja. Um, ook de één op één manier waarop met ik zou maar zeggen, dagbestedingen wordt omgegaan. Was ik heel erg van onder de indruk... Maar ook dingen waar ik heel blij van werd, waar je nooit over nadenkt. En het is een heel klein dingetje dat Martin liet mij zien. Ja, als je bijvoorbeeld naar de tandarts moet en je zit in een rolstoel, dan kan dat niet in een gewone tandartsstoel. En dan zijn er dus weer mensen in, in deze wereld die bedenken dan een stoel waar dat wel mee kan. Ja. Nou, dat vind ik, en daar word ik dan dus heel blij van, van dat dat dus bestaat. Ja, en dan denk dat, denk ik van, is dat is innovatie ook. en ja, zo zie je dat er altijd nagedacht wordt over verbeteringen. Ja. Ja, de, de, de, de zorg is dus eigenlijk van, van nationale en zelfs een beetje internationale schaal, maar de inbedding, hè, wij horen echt bij Zandvoort, wat, wat David ook zegt, vrijwilligers komen, maar ook veel collega's komen uit, uit de gemeente. De, de, de wisselwerking hè, tussen beiden, de inauguratie van jou, van jou en, maar het afscheid van je voorganger, ja, het is natuurlijk hier een prachtig plek plein waar we nu zitten, ja. Ja, da, da, met veel ruimte, maar we vinden het geweldig, want het is een beetje verborgen achter de rotonde zou je haast kunnen zeggen, hoewel we ook twee plekken, mooie plekken in Zandvoort zelf hebben maar het is een beetje verborgen Terwijl ja, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed worden er allemaal ja. bij. Dus ja. het is ook hartstikke leuk als die samenleving een beetje in de buurt van de bewoners kan komen. Nou ja, je, kan, en je, kan al, je kan alleen al merken door we hadden al een gesprek met vrijwilligers hier, hoeveel vrijwilligers ja. hier zijn uit Zandvoort vandaan. Zijn en dat, uh, dat, vind ja, en ik dat is zo waardevol. Ja, dat dat Sterker nog, de zorg kan niet meer zonder hoor. Ja. En, en, en omgekeerd, ik uh, was een tijdje geleden op een, een project op een school, dat heet School on Wheels. Uh, om ook kinderen vertrouwd te maken met inclusiviteit van mensen die inderdaad ja. niet mobiel zijn. Uh, waar ook bewoners van Nieuw-Innicum dus ook aanwezig waren om aan de kinderen uit te leggen hoe dat is. Um, nou, en voor heel veel kinderen is dat een ver van mijn bed show Maar door het dichter bij elkaar ja. te brengen, kun je daar al ook begrip kweken ja. bij kinderen. Van, ja, wat is het nou om inderdaad niet mobiel te zijn en afhankelijk te zijn van, van een rolstoel? Ja, en Zandvoort is daar heel goed in. Kijk, normaal gesproken kom je met zo'n rolstoel niet, nooit bij het strand. Dat, maar de blauwe lopen maakt dat ja. mogelijk. Ja. Dus je kunt ook op en daar is uh, merken we de gemeente Zandvoort, de, de Zandvoortenaren. Zo open en toegankelijk we zoeken en klopt, ons is, ja. op en wij zoeken ze graag op. Ja. En dat is prachtig. Dat is prachtig. Ik, ik, ik hoop dat het ook de vrijwilligers iets brengt. Ja. En dat hoor ik altijd gelukkig wel. Nou, het is, het is, zo, ja, het is ja. enorm. Het is echt gigantisch. Hoeveel, hoeveel, hoeveel vrijwilligers werken hier? In 90 geloof ik, waar je ze net zei ja. ja, alleen al op deze plek. Ja. Maar ja. er zijn er meer. Ja, ja. ja en we hadden, uh, afgelopen week was het kerstdiner. Ja, de kerst komt nog, maar voor hier hadden we kerstdiner. En dat is zo indrukwekkend om te zien... Er ja. zijn allemaal mensen met. Ja, nou ja, wij kunnen het zien, de ze de natuurlijk niet. Maar het zijn allemaal grote rolstoelen. Allemaal elektrisch. Mensen ja. moeten soms met beweging van de kin de rolstoel sturen. Dan is het heel, heel moeilijk eten. Ja. Naast elke bewoner zit dan iemand. Nou, als het kan, een verwante, een naaste, dierbare. En als dat niet kan, een vrijwilliger of een, ja. een medewerker. Want soms moeten geholpen worden bij het eten. Dat is uh, zo symbiotisch, zo mooi om te zien. En dan is het een prachtig festijn. De sfeer in, in de brink is dan heel mooi. Het eten staat er ook eens bij stil. Elk bord is anders. Het dieet, maar ook de compositie. Dus wat, wat er gegeten kan worden is weer afhankelijk van... Kan je nog goed slikken, kan je nog goed... Dat, dat is allemaal maatwerk. Dat is indrukwekkend hoor. Ja. Wat er, wat er uh, in deze fase van, van het leven van de mensen die wonen... Ja. toch allemaal nog kan. Je gaat niet stilstaan bij wat er niet kan. Je bent voortdurend op zoek. David zei het ook al... Zo'n tandartsstoel, het is maar één voorbeeld van de vele. Ja. Telkens moet je zoeken naar maatwerk waardoor het leven gewoon net een tikje aangenamer wordt. Ja, zelfs de bedden moeten waarschijnlijk al helemaal aangepast Enorm. worden. Enorm, tilliften, uh, ja. wat dacht je van het zwembad? Ja. Ja. ja, het zwembad, er is toen een aanbouw geweest, jaar was dat? Of hier jaar Is een stuk aangebouwd hier, klopt hè? ja dit, Dat is het zwembad, hè? Nee, het zwembad is er al veel aan. Dat lang. was er al. Ja, nee, dat, dat wordt nog wel een dingetje. Nou, ik doe maar vast een oproep. Dat, dat ding is onwijs duur. En hij moet eigenlijk vervangen worden. Dus uh, we moeten misschien nog wel een fundraising gaan doen. Ja. ja. Nou ja, de burgemeester zit er. Dus, uh, ja, maar die zit waarschijnlijk ook niet zo raar bij Kast... dat hij alles even in één keer kan betalen. Nee, nee, nee. We hebben in ieder geval sponsors nodig. Zo dat is belangrijk is het, Absoluut. En hou in ieder geval de website van de Unicum daarvoor in de gaten, denk ik. Ja. Maar, oh, we hebben vrijwilligers, maar... Uh, nu, Unicum is ook een van de belangrijke werkgevers in Zandvoort. Ja, wat redelijk uniek is, want uh, als je gewoon van de, de mbo, de hbo in de zorg afkomt, dan ben je goed breed opgeleid. Maar dan kan je nog niet altijd heel goed zorgen voor mensen met nou, deze ziektes en deze fase van de ziekte. Het was heel mooi. Ik had laatst uh, introductie nieuwe medewerkers. En er waren, nou die, die komen net binnen. En wat, wat zei een van de medewerkers die in de huiskamer helpt. Die zei, ja dat mag ik nog niet doen. Want ik, weet, ik, heb, het, ik heb de slik nog niet gedaan. Om maar aan te geven. En ik heb bij de Hartenkamp gewerkt. Daar is slikken ook wel echt een, een ding. Maar dat is net weer wat anders hier. Dus je komt hier binnen. En dan moet je ja. toch weer een superspecialisme leren. Ja en de, en de gemeente Zandvoort. Daar zitten kennelijk allemaal collega's die leergierig zijn. En verbonden willen zijn aan, aan dit instituut. Want dat is het toch wel hoor. Ja, we hebben veel collega's uit Zandvoort. Ja, gelukkig wel. Belangrijk dus. Heel belangrijk, ja. We gaan even naar uh, muziek luisteren. Uh, Zometeen spreken we nog even verder met jullie. En dan uh, komt het helemaal goed. Dankjewel. Ah, We zijn weer uh, terug bij de tafel, maar Roy die is uh, heel erg druk. Ja, ik moest even wat pakken, maar ik heb het. Ja, ga je ja, gang, Roy. Ja, nee, Jij had al uh, een hele hoop vragen. Ja, nee, nee, zeker. Want uh, kerstmis is natuurlijk belangrijk. Burgemeester, in het dorp is het natuurlijk vreselijk mooi uh, versierd met alle lichtjes. De ijsbaan is er. De eerste keer meegemaakt, de opening. Hoe vond u het? Ja, de, de, geweldig. Hartstikke leuk om te doen. En um, ja, wat met name heel uniek is... We hadden het hier net over 90 vrijwilligers die hier in dit, in dit centrum actief zijn. Rond die ijsbaan zijn ook 90 vrijwilligers actief om het allemaal mogelijk te maken. Om het op te bouwen, om het af te breken, om kinderen te begeleiden die aan het schaatsen zijn. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ik stond bij die opening op de baan zelf. En toen zei ik tegen de mensen aan de rand van de baan... Ja, wat u niet ziet, zie ik wel. Dat zijn al die banners en al die posters van alle bedrijven die meedoen. En klein en groot, en dat is natuurlijk ook uniek. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door bedrijven... die daar allemaal gewoon, gewoon graag mee betalen... om zo'n mooie ijsbaan echt, echt ook op een, natuurlijk een unieke plek... want het is heel gaaf om het daar te doen, om dat mogelijk te maken. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ik moest alleen bij de raadsvergadering afgelopen. Dinsdag was er ook de uh, eerste ronde ja, van het, het fluitenketel, <laughs> curling. En uh, ik zal zeggen dat overstemden af en toe wel de beraadslagingen ja. in de raad. Ja. Ik vroeg het nog aan de organisator. Ik dacht van, uh, er is ook gemeenteraad. Uh, hoe, uh, we kunnen we meegenieten? <laughs> ja, ik op een gegeven moment uh, hoorde ik de, de, de omroeper zeggen, dit wordt de laatste wedstrijd. En dat vond ik een hele prettige <laughs> gemeente ik, qua je <laughs> vertellen. <laughs> In uw Unicum ook hartstikke mooi versierd, maar ik neem ook ja. aan dat jullie uh, mooie dingen doen voor de bewoners. Nou ja, die, die kerstvier. niet alleen op deze plek, maar ook in Haarlem en op beide plekken in, uh, in Zandvoort zelf. Ja, nee, er, is, er is echt kerststemming en er is ook het grote kerstdiner. Nee, niet één keer, maar twee keer achter elkaar, want er zijn zoveel mensen. Pas niet in één keer erin. Nee. Ja. Ook hier is het natuurlijk gewoon, ja, de kerststemming, die is er. En, en dan wel op een bijzondere manier. Want uh, daar komen partners. Want soms zijn mensen ook uit elkaar gegaan vanwege de ziekte van een van beide partners. Ja, en dan kan je weer samen Kerst vieren. Want het zijn natuurlijk ook allemaal mensen die niet zo makkelijk even naar een restaurant gaan. Hè? Ja. En dus moet je dat eigenlijk gewoon in huis. Want ze wonen hier gewoon. In eigen huis heb je je kerst. Ja. Dus de keuken wordt helemaal omgetoverd. Enorme operatie. Logistiek ook. De leerlingen van Nova College komen dan uh, uitserveren. Nou, vrijbeelde... dat is wel mooi. Ja, geweldig. Ja, de, de, de sfeer is ook heel mooi. Ja. Muziek, levert de muziek erbij. Ja, echt kerstfeest. Ja. Prachtig. Ja. Nee, je ziet het hier ook al. We zenden hier live uit. Er zijn een hoop bewoners komen kijken. Maar ook meegedaan met het spel die we hebben gespeeld. Wat we trouwens zo meteen nog wel even doen na de uitzending. Want ik heb nog één prijs over. Dus die <laughs> moet ook gewoon weg. En um, ja, dat is super. Ja. ja, je moet je realiseren dat... Uh, wij komen bij hen op bezoek. Hè? Ze wonen hier. Ja. Dit is in feite een stukje dorp binnen het dorp. Dit is namelijk Nieuw Unieke, maar daar wonen mensen. mensen. Nou, dames en heren, dank u wel dat wij hier mogen zijn. Ja, wij zijn bij u op bezoek, horen we. Ja. <laughs> Burgemeester, al bijna 100 jaar... Of 100 jaar, ik maak weer niet fout. Ah, bijna, Ho, bijna. bijna 100 maanden, in de, of nee, dagen in de... Ik ben echt niet, ik ben moe aan het worden. Um, 100 dagen in, de, in zijn zo. antwoord... <laughs> Hoe uh, is de beleving van die honderd dagen? Ja, echt fantastisch. Ik um, moet zeggen, je, bent natuurlijk, je valt middenin um, een samenleving. En ik ken de zand voor het goed. Maar ja, het is eigenlijk uniek om dan meteen over een hele hoop dingen heen te stappen... en veel meer te zien wat er nou echt speelt. Uh, je komt op unieke plekken. Um, ik heb ook aan alle raadsleden gevraagd om mij mee te nemen naar plekken die voor hen bijzonder zijn. En daardoor kom je ook met allerlei mensen in gesprek. Ik merk ook dat de rol die je hebt als burgemeester bij mensen ook een bepaalde drempel wegneemt om gesprekken met je aan te gaan. Dus je hoort ook heel veel persoonlijke dingen. Er zitten natuurlijk ook de echte feestelijke zaken bij. zoals Ik ben bij de oudste inwoner van Zandvoort, mevrouw Kastien, die werd 105 ben ik langs gegaan. Nou, nog heel erg bij de tijd. En dan zit je gewoon heel erg te praten over het verleden. Um, van de week ook. He. Je gaat met mensen langs die 60 jaar getrouwd zijn. Um, en nou ja, natuurlijk ook verdrietige dingen. Want ik heb ook openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille. Um, en voor een dorp met 17.000 inwoners is er een hoop dynamiek op dat punt. En dan krijg je ja, natuurlijk ook veel dossiers langs. Met verdrietige zaken. Dat speelt ook allemaal mee. Plus het hele rijlen en zeilen van de politiek waar je natuurlijk heel dicht op en bij zit. Um, maar ja, tot nu toe heb ik me nog geen seconde verveeld en heb ik geen seconde spijt gehad. Nee, ik hoorde heel veel de complimenten, ik was gisteren ook bij, natuurlijk ook bij de missen, hè, bij Saras uh, waren de missen op bezoek. Daar was u ook even aanwezig, u had uh, ook even uw collega's meegenomen, de wethouders, waren, er voor, waren ze over, overrompeld. Maar um, tja, u komt overal en dat vinden de inwoners fijn, dat horen we steeds meer terug. En ik heb ook het gevoel dat u dat compliment ook zelf wel heel vaak terugkrijgt. Nou ja, kijk, dat, daar ben je burgemeester voor. En daardoor ben ik het ook geworden. Um, in goede en in slechte tijden overigens. Want je, het lijkt wel, als mensen mij op Facebook volgen, dat ik alleen maar bij openingen en op leuke plekken ben. Nee, maar je gaat ook de gesprekken aan op het moment ja. dat het moeilijk is. Maar ik probeer benaderbaar te zijn en open te zijn. Maar ik ga bijvoorbeeld ook zo, er is er eens in de zoveel tijd een borrel in Bentveld voor de inwoners daar. Ja, Bentveld is toch een apart... ...deel van onze gemeente, maar dan ga ik ook echt daar even naartoe... ...om kennis te maken en ook te zorgen dat ja, mensen me daar ook kennen... ...en weten dat ik, dat ik de nieuwe burgemeester ben. Maar ik vind dat deel van het werk, dus dat, die ontmoeting... ...en dat gewoon er zijn op, op de plekken waar mensen samenkomen... ...dat vind ik een heel bijzonder deel van het werk als burgemeester. Ik, ik kan me namelijk herinneren dat u honderd dagen geleden bij ons in de studio kwam. Toen was u net burgemeester. Had u eigenlijk toen werkelijk gerealiseerd dat u het zo druk zou krijgen? Nou, ik, ik, druk, ik geloof niet in het woord druk. Ik nou, zeg altijd, want de, druk zit tussen je oren. En ik zeg altijd, ik heb best veel te doen. Maar op het moment dat je dat leuke dingen vindt... En daar ja. uh, nou ja, komt natuurlijk ook wel af en toe eens even wat, wat, wat, wat politieke stress bij kijken. En, maar dat hoort er allemaal bij. En um, ja, Ik ben niet iemand die de hele dag uh, achter een bureau hetzelfde werk zit te doen. Ik moet gewoon afwisseling hebben. Uh, en ik, ja, ik vind het alleen maar leuk. En wat ik het mooie vind, is dat je dus ziet... Dat zo echt, en daar is Zandvoort echt uniek in, de hoeveelheid mensen die vrijwilligers werken. Als je alleen al naar jullie omroep kijkt, hè, dat is fantastisch. Gewoon ja. mensen die met hart en ziel bezig zijn om met elkaar gewoon nieuws te maken, muziek te draaien. Ik, ik, bedoel, ik, ik kom jullie overal tegen en dat geldt voor zo ongelooflijk veel mensen. En daar is Zandvoort echt uniek in. Ja. Uh, en dat, dat geeft energie en dat geeft ook een enorme drive. En ik hoop, en dat zal ook mijn uitdaging zijn als burgemeester... Dat dat ook zo kan blijven, want je merkt natuurlijk dat mensen krijgen toch minder tijd krijgen, drukke banen, vaak met z'n tweeën, en je ziet dus dat de, de vijver waar het gevist wordt toch wat kleiner wordt, maar goed ik zal echt mij als burgemeester inzetten om te zorgen dat, dat juist dat unieke deel dat dat gewoon behouden blijft. Vorig jaar zaten wij hier ook op deze plek. En toen werd er iets heel leuks opgestoten, want er werd een nieuwjaarsreceptie hier gepland. En die gaat dit jaar komen hier op 3 januari. Met uw voorganger Niek Meijer heeft de Telegraaf met zijn nieuwe speech gehaald. Als nou vraag, gaat u dat ook halen dit jaar? Ja, kijk, dat, dat was het moment dat Zandvoort nog vol in de race was om de Formule 1 binnen te halen. Ja, dat is waar. Uh, en toen heeft Nick Meijer hier opgetreden in de Formule 1 coureurpak, uh, En dat heeft toen heel veel impact, impact gehad. En we zitten nu vol in de vergunningverlening. Uh, vandaag, as we speak, vanochtend uh, zijn de aanvragen voor de evenementenvergunning zijn, uh, gepubliceerd... Nou, daar mogen mensen nu een maand lang op reageren en dan gaan we het allemaal beoordelen en dan gaan we die verstrekken. Dus ik denk dat ik gewoon in mijn pak kom om in ieder geval te laten zien dat wij als gemeente ook dat deel van het werk, wat echt heel belangrijk is. Want we zijn natuurlijk waanzinnig enthousiast over het evenement. Ja. Maar we moeten ook zorgen dat al die vergunningen dusdanig netjes geregeld worden. Dat daar niet een, een, een, een rechter nog een been kan uitsteken als iemand bezwaar gemaakt heeft. Dat willen we absoluut niet, want nee. we willen echt dat het doorgaat. En iedereen heeft er zoveel zin in en echt, het, het heeft zo'n uitstraling voor de gemeente. Dus um, ja, wat dat betreft kom ik gewoon in mijn pak. Gaat de nieuw Unicum ook iets doen met de Formule 1. Hebben u daar al ideeën over? Nou, ik, ik weet dat er een heleboel bewoners zijn die dolgraag heen gaan, maar ja, dat moet ook allemaal te realiseren zijn. Uh, we gaan het in ieder geval op de buis volgen, dat zeker. Dus er komt een groot ja. scherm hier te staan. Ja, we gaan in ieder geval een scherm regelen. Dat nou, zeker. Leuk. Ja. leuk, leuk, leuk. Ja. Heel erg bedankt, maar het is bijna 1 januari. Heeft, zo, we gaan, dan gaan ja, we eerst ja, nog even door. Ja, terug. Nee, ja nee, het ging over, over dat, Zandvoort en ja. ik kreeg gesouffleerd. Er is één onderwerp wat zeker nog even te sprake moet komen. Het gaat eigenlijk de collega van de burgemeester aan, Bert de Bluis. Nee, kijk, we zitten nu in een prachtige ruimte, dat is de Brink. Die is echt spikkerspen geweldig. Maar de woningen zijn toch een tikkie verouderd. En wij vinden eigenlijk dat dat, want ze zijn uit de jaren zeventig, nou dat is best oud. En we zijn het gesprek al geopend hoor, met, met, met jouw collega, uh, Gert-Jan Bluis, om te kijken van zouden we, en dat wordt, dan wordt hij heel interessant, zouden we nou niet hier nieuw kunnen bouwen voor bewoners? Nou hij staat er positief tegenover, maar dan wordt hij interessant, dat duurt wel lang trouwens, want het is allemaal beschermwaardig en het is duingebied en dat gaat lang duren, echt wel. Maar de wil is er, de wil is er hier en de wil is er... Aan de kant van de gemeente. En er zitten zelfs heel, mogelijk hele interessante dingen. We, we merken dat we veel aan elkaar hebben. elkaar leuk vinden. Interessant. elkaar kunnen helpen. Wat zou, het is nu al het, het, het, het zwemmen van de kindertjes. Als het zwembad leeg staat. Nou, Je zou kunnen nadenken over als je dan toch hier aan de slag gaat. Kunnen we niet stukjes Zandvoort naar binnen krijgen. Dat, als er hier voorzieningen zijn die ook gewoon voor ouderen uit Zandvoort beschikt, beschikbaar zijn. Of als er woningbouw bij moet komen. Nou, dat soort uh, nou, dat is pleidooi wil ik ook nog wel even hier voor de, voor de microfoon doen. Dat is iets wat ons zelf zeer raakt. Maar we hebben geluk aan deze gemeente. De burgers zijn ons welgezind. De gemeente gelukkig ook. En over en weer trouwens. Dus uh, wij gaan elkaar ook op dat punt nog wel tegenkomen. Ja. Nou, dan wil ik u hierbij uitnodigen om er binnenkort uh, verder over te praten in een van onze uitzendingen. Heel graag. Goed idee. Ja, um, het is binnenkort 1 januari. Ik, ik, ga... was al, ik was al bang dat je het daarover ging hebben en daarom, daarom zou hij die extra vraag beantwoorden. Maar um, ik ga niet weer over de voorganger beginnen, want we moeten hem niet helemaal nadoen. Maar sowieso bent u aanwezig? Ja, ja? zeker. Ja. Dan heb ik iets heel leuks voor u. Uh, Hans praat het heel even vol. Ja. En, en wat bedoelt u met in januari? Gaat u de zee in of niet? Nou, laat ik zo zeggen, ik vind het in de zomer heerlijk om de zee in te gaan. Ja, maar... ik zal Aan de kant zal ik iedereen van harte toejuichen, maar ik ga niet zelf ik heb het water vijf keer gedaan, dus, dus ik is, weet hoe het gaat. Ja, dit. Het is, uh, nou, het is ja, heel koud en het doet zeer uh, ook. nog. <laughs> nee, ik ken mensen die de 365 ja. dagen per ja. jaar doen, maar. Nee, uh, moet je niet doen. Um, <laughs> dus ik zal met genoegen zal ik iedereen uh, vanaf de kant doen. Dan heb ik in ieder geval uh, deze voor uw vrouw. Dit is uh, gemaakt uh, door uh, het winkeltje, uh, het winkeltje van uw Unicum. Dus die mag u mee naar huis nemen. Maar ik heb nog iets uh, leukers. Want dit is het uh, logo van de nieuwjaarsduik En uh, hierbij bent u officieel uitgenodigd om even plaats op het podium te komen nemen uh, met deze jas. En uh, die is voor u. Dank je. Dankjewel, uh, Roy. Alsjeblieft, <laughs> namens de nieuwjaarsduik een uh, hele mooie jas. Dankjewel. Wij gaan heel even naar uh, muziek. Heren, heel erg bedankt voor jullie komst. We vonden het heel fijn dat jullie hier aanwezig waren. U bent hier natuurlijk altijd ja, al. Maar in ieder geval aan deze ronde tafel. En uh, we hopen tot volgend jaar, want uh, dan hopen we hier weer te zijn. Heel graag. Welkom. We gaan naar muziek en zometeen praten we met Miss Griekenland. Ja. And see another one, and then we sang a song. The rare old mountain tune. Yeah. I turned my face away and dreamed about you. Het was het uh, favoriete liedje van de burgemeester, wisten jullie dat? Hij was aangewacht, we zouden er eigenlijk nog even over hebben, maar het was zoveel te bespreken aan de avond net, uh, dat uh, was uh, niet uh, normaal. Um, sowieso deze avond of middag uh, is natuurlijk hartstikke geweldig voor jullie, hè? applaus voor jullie zelf ook. Ja, ja we, hebben, we hebben twee missen aan tafel, dat is al de hele tijd ja de mannen zitten al te kijken. Hans is gevlucht, die durft niet. En ik wel, nee hoor, een grapje. Maar uh, welkom aan de tafel, ik zou zeggen, pak de microfoon erbij. Ja, dus in ieder geval zijn het een paar, uh, het een paar afge afgelopen weken, misschien wel maanden, best wel bewogen weken voor jullie. Hè? Want uh, hoe, hoe heten jullie? Nou, ik ben Brenna Muste en ik ben Miss World Nederland. Miss World Nederland, Applaus. En dan gaan we... Ik heet Rafaela Plastira en ik ben Miss World Griekenland. Rafaella is Miss Griekenland. En gisteren hebben jullie een mooie middag gehad in het Griekse restaurant natuurlijk. Hoe was dat? Hoe waren de reacties? Nou, we waren gisteren bij Marta's restaurant. En dat was super lekker. Beste Griekse restaurant van de omgeving. En dat was echt heel erg leuk. Ja, echt een heel warme ontvangst natuurlijk voor Rafaella, haar receptie. Dus... Ja, Superleuk dat ik daar ook bij was, als Rafaella Schinnen. in. Rafaella, hoe zijn de reacties in Zandvoort rondom jou? Uh... Ja, heel positief. Ja? Ja, het was super gezellig. Ik ben echt heel blij dat uh, jullie allemaal langs zijn gekomen. Ik waardeer ik heel erg. En uh, ja, voor de rest is uh, het was een hele leuke dag, een hele leuke avond. <laughs> hoe, hoe word je nou uh, mis van jullie land? Hoe, hoe begint dat beginstadion? <lacht> Ja, het begint eerst van je omgeving. Zeg maar. Zeg maar, ik, kwam, uh, eerst, uh, ik ben in zeeland geboren, maar ik ben nooit echt hier in Nederland meegedaan. Ik had meer de tijd om in Griekenland te doen. Dus uh, ik was eerst Miss Young geworden in een kleine omgeving. En daarna ga je gewoon voor heel het land zeg maar, meedoen. Een verkiezing. En uh, ja, dat had ik afgelopen oktober gedaan. Dus had ik uh, nummer 1 titel gewonnen. En zo ja, verantwoordelijk je je land in het buitenland. Ja. Zo eigenlijk. Ik en, weet niet hoe het hier is. En jij moest je nemen of aanmelden bij Kim Kutter? Nee, Kim Kutter heeft een andere licentie. Oh, okay. Miss World Nederland is van Katja Maas. En ja, wij hebben eerst ook gewoon landelijke audities gehad. Vanuit daar zijn er 16 finalisten uitgekozen. En die 16 finalisten hebben een traject bewandeld. En ik was er één van. En toen in juli was de finale en op die dag ben ik gekroond tot Miss World Nederland. Nou, geweldig. En uh, ja, hoe, is, hoe gaat dat dan verder? Jullie, jullie worden dat voor jullie land. Wat is de volgende stap dan? Nou, de volgende stap, die hebben we eigenlijk net al gehad. Dan ga je helemaal voorbereiden op de Miss World-verkiezing. Ja. En daar zijn we net van terug. 120 landen hebben daar aan meegedaan. Dus 120 meiden die ieder met trots hun land vertegenwoordigen. Daar strijd je dan samen voor, ja, voor de Miss World-kroon. Helaas hebben we die allebei niet, uh, niet gewonnen. Nee. Maar... maar... Ja, nu zitten we gewoon weer in ons normale leven en dan gaan eigenlijk onze, ja, onze RAIN noemen ze dat. Onze RAIN als Miss World Griekenland en Miss World Nederland gaat dan gewoon door. Dus al onze ambassadeursfuncties, al onze modellenklussen, alles is ook nu gewoon door. Waar ben jij bijvoorbeeld uh, ambassadeur van? Ik ben ambassadeur van de 2E Care Foundation en voor Grow Project. En, en jij, in, in Griekenland, ben je ook ergens van ambassadeur van? Ja, ik ben ambassadeur van de Breast Cancer, van de borstkanker en voor uh, de Take Me Home. Dat is zeg maar iets met, uh, in de mode, wat wij proberen terug te krijgen, sommige standbeelden, zeg maar. Dus ja. All allemaal mooie doelen. Ja. Dankjewel. En um, ja, ik neem aan dat je ook, uh, je, als je naar televisie kijkt, dan moet je ook een speech geven, toch? Over um, Aan het einde, toch? Waar waarom jij het moet worden? Of ja, de top vijf die moet altijd de speech geven ja. waarom jij het moet worden. In dit geval is het dan een interview van Piers Morgan. En nou ja, ik zat niet bij de laatste vijf, dus ik heb dat interview helaas ook niet nee. kunnen geven. Maar de top vijf is dat wel gedaan. En hoeveelste zijn jullie geworden? Of ja. is dat een uh, lastige dat, vraag? Ja, dat weten we niet. We zijn dat niet weet je in, niet? Uh, we zijn niet in de top veertig beland, dus dan weet je het gewoon niet. Ah, okay. We staan ook niet echt volgorde daarvan, hoor. Nee, oké. Okay. Maar het was wel een uh, beleving, neem ik aan. Dat ja, is zeker een mooie ervaring. Het is vier weken lang dat je daar natuurlijk strijdt voor zijn titel. Dus je hebt allemaal challenges en al je diplomatieke vaardigheden die je daar tot uiting laat komen. Ja. En alle indrukken die daarop daar doet alle mensen die je leert kennen. We zijn er zoveel charityballen geweest. We <lacht> zijn naar auctions geweest. Allemaal dingen voor het goede doel. Dingen om onszelf te presenteren als topmodel, als ambassadrice. Al dat soort dingen, dat nemen we nu gewoon mee. En dat is een hele rijke ervaring. Hoe, uh, wat zijn jullie nu van plan? Want ik neem aan dat jullie gewoon in Nederland ergens werken of uh ja, ik weet niet of jij, woon je in Griekenland of woon je alle keer in Nederland? Ja, ik woon eigenlijk beide nu. In beide? Eerst gewoon hier in Zandvoort, maar nu uh, woon ik ook in Griekenland, wegens de titel die ik heb begonnen heb. Ja. En uh, ja, ik help mama ook gewoon in de zaak wanneer het kan. En ja, steeds moet ik heen en weer terug, dus ik vlieg gewoon uh, op en neer. Maar wat zijn je volgende plannen? Mijn volgende plannen, ik ga nu in januari ga ik, uh, in het buitenland, in Italië werken, modellenwerk. En uh, ja, voor de rest weet ik het nog niet. Ik heb wel echt heel veel dingen te doen. Wat ik allemaal word gevraagd voor. Dus ik ben gewoon een beetje aan het uitzoeken wat ik het leukst vind om te doen. En dan uh, ga ik ervoor. Ben jij ook veel leuke dingen gevraagd dan? Ja, ik ben voor heel veel leuke dingen gevraagd. Maar ik heb eerst nog een beetje mijn focus liggen op mijn scriptie. Even mijn studie afronden. En verder ga ik een aantal reizen maken voor de Twee care Foundation. Bijvoorbeeld naar Kaap om me in te zetten voor de redding voor schildpadden. Dus dat soort leuke dingen doe ik nog steeds. als Mensen van Nederland. Nou, helemaal goed. Ik wil een groot applaus, dames en heren. En als jullie nog op de foto willen, neem de kans. Want dat kan gewoon. Maar uh, wij gaan nog naar een optreden of uh, even naar de uh, techniek kijken. Ja, kan dat? Ja? Oké, okay. dames en heren, um, in ieder geval bedankt. En uh, we hopen jullie snel nog een keer te spreken. Bedankt. Met oh, allemaal leuke nieuws. Snel. Heel veel succes. Well, ik gooi ook nog water om. Uh, maar maakt kan allemaal <laughs> vandaag, joh. <laughs> Deze, die ik heb. Ja, we, we, we werken met vrijwilligers, Lea. Dus um, de vrijwilligers pakken de microfoons. Wat zeg ik nou weer? Dames en heren, Het uh, is tijd. Uh, dit, uh, dit was de uitzending. In ieder geval uh, hier live vanaf een nieuw, een nieuw unicum. Ik wil uh, de bewoners bedanken. Ik wil Hans Wassenaar bedanken voor het mede-presenteren. Dolly de Pierik bedankt voor de voor je hulp en alle kanten. Alle gasten bedankt. De techniek, Jammer Koper, uh, Henry en natuurlijk Leon van es. en alle anderen die ik vergeet. De directie bedankt dat wij hier aanwezig mochten zijn. Maar jullie vooral bedankt dat wij in jullie huis mochten zijn. Applaus voor iedereen. Nou. Dit was de kerstuitzending vanaf Nieuw nieuwe Unicum. Belang, bedankt voor het luisteren. Eerst en tweede kerstdag worden we herhaald en uh, we hopen u we snel weer te zien in het nieuwe jaar. Want vanaf het nieuwe jaar is Zandvoort luncht weer met een nieuw team en... Uh, we gaan gewoon extra dagen draaien op die dagen, dus dat komt uh, helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Dames en heren, geef nog één groot applaus. Hier is Lea Bos. Yeah. My mind is clear now. At last, all too well. I can't see If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon be swept away You've begun to matter more than the things you say Listen, Jesus, I don't like what I see All I ask is that you listen to me And remember, I've been your right-hand man all along Have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. Every word you say today is twisted round some other way, and they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth's your famous son should have stayed a great unknown, like his father. Carving wood he'd have made good? Table, chairs, and oaken and chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for they are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far.